J'étais chouette les filles du bord de mer J'étais faite pour qui ça veille t'y faire Il y en avait une qui s'appelait Eve c'était vraiment la fille mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut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 GFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM met nu ZFM. Ja, we hebben vanavond een hele speciale uitzending. We hebben een jarige Job in het midden. We hebben een heleboel te bespreken, want we hebben eindelijk het idee voor de Barbetal. Maar eerst luisteren naar Flowrider met David Getta, Club Ken Handle Me. You know I know how. So late to to grace and virtue send my condolences to good Give my regards to soul and romance they always did the best they could and so long to devotion you taught me everything Sign is by.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 Heb je er niks beters voor? Nee, nee, nee, nee. Je moet jij even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen. In mijn oude ja. En die twee mannen. Die wonen er vast. Er wonen twee mannen.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 Ja, uh, net als Van Velsen zijn wij hier ook nog steeds als de zomer afloopt. Ja, is dat zo? Uh, ja. Hij zingt ons nog even toe. En die voor van knappe hey. jongen. Ja. Dank je. <laughs> hey. Ja, we zijn bij aanbod. En Ik gaf net al het begin van uh, het programma aan. Gaf ik aan. We hebben een uh, jarige in ons middag. Eigenlijk twee stuks, uh, naar nou, ik zo goed kijk. En uh, ja, ik. Uh, Eigenlijk zijn we allemaal jarig. Ja, eigenlijk wel ja. Iedereen is, iedereen is één keer per jaar jarig. Dat dan ja. wel. Maar jij, uh, Rob, jij bent dit weekend jarig. Nee, hey, vandaag. vandaag, vandaag, vandaag. Jeetje, wist, de dat, merk je, wist je dat ja, nou, nou echt fout, niet? Ik zeg het fout. Ah, Ze hebben wel ja, echt ja, twee geweldige cadeautjes ja, ja. gekregen. Het ja, lijkt me een of andere... Een soort van dildo waarmee ik vier vrouwen tegelijk kan uh, bevredigen lijkt wel. Ja. Nou, wend, uh, you're not the no <laughs> Of twee oh. aan twee gaatjes. En uh, schat, jij bent ook jarig geweest. Ze zit nou te lachen om haar krijgsas klappen. Ja. Oh. Oh, hey. <laughs> ze weet dat ik uh, handig kan zijn met die dingen. Oké, oké, oké. Dat gaat te ver. Dat gaat er ver. Oh shit. Hè. Je ouders luisteren, schat. Dus even rustig. Ja, luister dus papa, mee. Mama, gefeliciteerd, de schoonouders van Robby. Inderdaad. En moeder en vader in. van Wendy. Schoonouders van Robby en Mike. Oh. <laughs> Ja. Sorry, weet je, jij bent meer dan ik. <laughs> ja, ik ook. Maar, je moet nee, leuk eens dat jullie er zijn. Hoe was jullie uh, weekend uh, als uh, jarigen zijnde? Nou, schat, aan jou de eer voor uh, zaterdag, hè? Ja, helemaal top. Okay. Alleen, uh, Robin en Moe staat Ik ook niks aan het doen. Uh, het feest, uh, Ons feestje begon om 9 uur. Ik kwam om 10 uur aankakken. Ah, je, je was er wel. <coughs> de helft ik ging al weg. weg. Nee. Nee. Ja, de helft was al weg. Ja, oké, okay, Nee. nee. nee. Oké, okay, nou, dit, dit vind je dus vaker hier op CFM. we krijgen nu een uh, echtelijk uh, gesprek. Ja, dit zijn. Uh, ja. Maar bij deze Kelly, jij was meer dan de helft. Oh, okay. Is ik wil niet naar... dat nou? Doet ze nou. niet, luistert Is het ook de Kelly die ik nee, ken? Nou, is echt een heel top Kelly Kinders. Oh ja, die ken ik wel. Ja. Waarom zit er een week genoeg? Inderdaad, de helft. Ja, trouwens, volgens halen. Ik heb. Uh, Femke, ooit, Femke, er komt nu wat op tafel. Dus, uh, ik heb uh, ooit een keertje. heb ik het aan haar uh, gevraagd. heeft ge, ge, gezeg, gezegd van. joh, uh, uh, hoe zou je dat nou vinden? En nooit echt, echt gevraagd. Dus ja, lijkt me wel leuk. Ik doe ook zoiets rennen. Oh. Oké, oké. Maar uh, Robby, hoe was je weekend? <laughs> ja, Robby, hoe was jouw weekend? <laughs> mijn weekend? Nou ja, ik moest zaterdag van 9 tot 10 werken. Want Heineken had personeelsfeest bij ons. Oh, leuk. Ja, 2600 man. Zo. <tus> so, dat is wel gaaf. En dan kregen ze een En we kregen ze? Brandbier? Ja, Brandbier bok. En, en heel Heineken. veel Heineken, jails, uh, Amstel. Oké, okay, maar ja, even vertel even over het feestje, kom op. Feestje, nou ja, het was gewoon... Uh... En uh, verleng onze tijd even, want we hebben Ja, met ja, ja hey, Rustig, natuurlijk. rustig hè. Ge gezellig in een huiskamertje met vrienden, bier zuipen. Ja, beter, beter, beter. Daarom. Dus uh, jullie hebben het in ieder geval goed aangepakt ja. dit jaar? Ja, ja, ja, ja. Lekker wel. En uh, zondag natuurlijk, uh, weer niet de verjaardag hè? Wat ja, een ah. gezelligheid. Ja. Dus ik hebben eigenlijk een beetje een, een echt feestweekend gehad, om het zo te zeggen. Ik ben ook behoorlijk kapot. <lacht> en dat oh. gaat nu nog gewoon nog steeds door hè? Ja, ik uh, ben morgen vrij dus ik ga vanavond lekker zuipen als ik ben je naar huis heb gebracht. Dus dan weet je het bij deze schat. Ja. Dat is Telt zo nu. Dames en heren, dit vertelt hij haar nu pas, dus uh, mocht u onlangs een sirene voorbij horen komen later deze avond, u weet wie erin ligt. U hoeft niet op twee, P2000 te kijken, want dat ben ik gewoon. Oh, Oké. Okay. En uh, nou, het uh, jarige weekend, uh, daar gaan, we uh, gaan we vast nog wel wat over vragen straks. Ik wil ook alles weten wat Robby zich dronken bij doet. doet. Hey, Kevin, hoe was jouw weekend? Top. Top, ja. Uh, uh, wie... Ja, ik zit even na te denken. Wat ik eigenlijk allemaal lang moeten doen. Oh, je was zaterdag uh, naar scouting. Sc ja, scouting. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Kijk, vertel. En nou ja, we lachen, gewoon hetzelfde als elke week, bijna weer. Ja. Zuipen. ja. Ja, dat doen we één keer in de twee weken. <laughs> ja, we hadden dus wel opkomst. Alleen iemand had een, uh, een opkomst geregeld, gingen ja. we dood, dood nog iets spelen met zo'n zaklamp. Ah. Ah, was fucking saai. Hoe? Ja, die ja. Oké, okay, apart. Het was een half uurtje, toen zijn we gewoon een beetje Het Beste idee van het hele weekend. En zondag. Um... Ja? Ja. Hij was zoveel zo van slagde, dames en heren, op zaterdag die het zondag gewoon niet meer weet. Nee, ik weet het echt niet meer. Hij weet het echt niet Het was niet vast komen. gezellig wat ik gedaan heb. Ja. Volgens mij ben ik niet eens geweest. Oh, we vergeten nog wat. Jij vergeet nog wat, want je bent zaterdag niet alleen scouting toe geweest. Nee. Wij zijn er officieel bij geweest. Eén iemand dan. denkt, uh, goh, ja. laat ik Kevin bellen. Terwijl hij half vier in zijn bed lag, half vijf in zijn bed lag. Om tien over half tien. Dat boeit mij niet. Omdat uh, Mike ze graag naar Hoogland wil. Ja, s'nachts event overdag event. Voor Robby. Voor Rob Harms. Voor Rob Harms. Ja, Rob Harms, uh, onze eigen Rob Harms, die al twintig jaar bij CFM zit. Die uh, ja, dit hele gebeuren ooit begonnen is. Het was zaterdag. Ja. Ja, ja. ja. Ja. dat was zaterdag was dat ja. Wat uh, een Hij is officieel gereden Zo Ja, echt. Hé, hey, hallo, even wat meer enthousiasme. Hij is gereden Dat gebeurt niet elke keer. Oké. Okay. Voor 20 jaar okay. is het dat hij echt alles hier hebt gedaan. Ja, het was wel gezellig. Doe maar. Ja, nee, toch Het was, was de half de de elf de en toen kregen we champagne. champagne. Ja, wij zijn Champagne zateren, ontbijt champagne he? Heerlijk. Zou het branden door mijn stok. Nee? Oh. En dat was mijn weekend. Mike, ja. wat was jouw weekend? Ja, vertel het eens jongen. <laughs> Olle, oude dekslobberaar. Ja. Geen Ellie dit weekend. Begelf, ik, ja. Begin met vrijdag. Ja, ik, uh... Leuk, zaterdag. Wat heb je gedaan? Oh. <laughs> <laughs> nou, ja, mijn vrijdag uh, was in principe hartstikke leuk. Ik uh, was uh, ja, wel redelijk een tijd klaar met werken. Toen uh, heb ik nog even, ben ik nog even thuis lekker aan bieren geweest. Oh. En uh, daarna werd ik uh, opgebeld. Kom naar het dorp toe, want dan gaan we nog even lekker bieren in een potje poelen. Dus uh, samen met uh, broeders uh, er even op uitgegaan. Meneer, vrijdag of ja, zaterdag? Ja, vrijdag. En, um, dat was, vrijdag was, was hartstikke gezellig. We waren niet echt lam, maar we hebben wel ons best gedaan. Zaterdag ben ik in Haarlem te vinden geweest. Ja, konden jullie me al in Haarlem vinden. Voor de mensen, voor, voor mijn fans in Haarlem. Je weet zelf. Voor je trouwe, trouwe kluisluister. Is er maar één. Fem, Fem leuk Fem, dat je luistert. Ja, dank leuk. Dankjewel schat. Nee, Hij was, is erg in er de wolken van je. Helemaal, helemaal ons erboven. Nee, ik was in Haarlem, ik ben een het terrasje mee te pakken met ja, Femke. O, oh, waar ben je wezen drinken? Ik uh, ben uh, naar de op de botermarkt ben geweest, uh, bij uh, café Linde Oh, lekker boterig gehad Ja, was heel met boterig Met lindeboombier ja. Of oranjeboombier Nee, nee, ik heb aan de corona gezeten de avond. Heel netjes Maar duur, doe maar duur Ja, maar het is lekker Dus, oh, okay. wat wil je er tegen doen? En uh, nou, het is zondag? Uh, uh, even mijn zaterdag afronden hè, want Oh, sorry ik, uh, Ja, uh, ja oh, moet oh, he, oh, Hij moet nog het leukste afsluiten in dit deur Daarna ben venken. ik uh, oh, ja, verder stappen natuurlijk ben ik zandvoort weer ingegaan ik, heb, ik heb je niet raar, gezien hoor! Afgeleven. Nee, nee ja, ik was bij de Joy, sorry. Sjoe, joh. Ja, het joh, joh, joh. Wat, was die, ook die rookhok. Oh ja. Nee, dat is de living room. <laughs> <laughs> zo! Die was leuk. verder. wij deponeren dit, ge dit geval. Nee, maar het was hartstikke gezellig. We zijn nog even bij de Joy Rook, geweest, oh. heel veel vrienden daar. Uh, wat de Bierburg vroeger was, is nou de Joy. Echt? Is de bierburg ah, de, Nou ja, de bierburg is minder gezellig, er komen minder mensen en iedereen tekent nu naar de joy toe. De bierburg staat te kopen ook vandaag gewoon. Echt waar? Zo vast wel. Weet ja. je wat het als, als je daar brandschade hebt, heb je 25 euro schade. Ja, inderdaad. Dus, daar maar, zijn we ook snel klaar mee. Gaan we bij de living room, uh, was het wel meer? Het ja. Ga verder, zondag. Maar zondag zijn we een heleboel aan het, uh, ja, bij mij thuis aan het verbouwen geweest, De okay. kamers aan het verbouwen, druk, druk, druk. Dus op zondag ook nog eens aan de bakko. Maar uh, Ja, ik heb eigenlijk niks meer te vertellen. Ja, Helemaal niks meer. Ik moet je wel één ding zeggen. Zaterdag. Ik heb weer even lekker ge gedobbeld. Gedobbeld? Ja, waar? Lekker gedobbeld. Gewoon Op thuis. Nee, aan uh, de bar. Ja. Toen ik thuis kwam. Zo. Oh ja, zondag. Zondag... Uh, Zondagavond heb ik. Uh... Dus jij hebt eigenlijk gewoon helemaal niet over gewerkt. Maar je, moest, je bent gewoon wezen dobbel hier. <laughs> Toen ben je daarheen <laughs> ja. gegaan. die heeft de steentjes opgegroeid. Rond een uurtje of tien uh, had ik genoeg uh, rondjes weg moeten geven. Toen was ik maar naar Wendy toe gegaan. En uh... naar je eigen. Uh... <laughs> nee, ik heb zondagavond gezellig. Ja, lekker gedobbeld. Ik was niks kwijt. Ik heb niet één keer verloren. Echt? Oh, dan, ben je, okay. dan heb je het geleerd. Is lekker. Lekker hoor. Lekker. Hij gaat lekker. Hij gaat lekker. Oh, dat is mijn tekst. <laughs> Nee, wij gaan lekker uh, overschakelen naar het volgende nummer, dat is Punk uh, uh, Around the World met Harder, Better, Faster, Stronger. Rob, doe je ding. Nogmaals, Punk met Around the World, Harder, Better, Faster, Stronger. We zijn zo weer terug voor de nieuwtjes.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 Figure down, rock run Easy now, no need figure down. Easy now, no need figure down, don't that run that this away from. Easy, no, <laughs>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 Hij laat het pistool vallen. Don's drop the gun. Oh, het niet? Ja, ik wel. ik wel. Hij wil. En ja. jij? Ik ook. Omdat het kan. <hums> Bij deze, dit is voor mijn schoonmoeder het eerste weetje, want zij, zij, ja, ik weet niet, zij heeft een beetje dat formaat. Oké. Okay. <hums> Zo. Nou, uh, schoonmoeder, u uh, zit te luisteren, en, uh, hè? Toch? Nou, ik ga het even vertellen. Smurf slaat Rasta in elkaar. Inspecteur John Derry van de politie van Strathclyde geeft toe dat dit uh, voor het eerst in zijn 30-jarig bestaan is dat hij op jacht is naar de Smurf. De blauwe verschijning heeft op een gekostumeerd bal een 21-jarige jongen in elkaar geslagen. Die verkleed was als Rastaman. Het slachtoffer, nog steeds gekleed in zijn outfit, werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij gehecht werd aan de wonden in zijn gezicht. De politie is op zoek naar getuigen van het bizarre voorval en doet een dringend verzoek aan de dader om zich te melden. Verschillende kledingverhuurbedrijven worden opgezocht om te kijken of er een link is te leggen tussen het smurfpak en de huurder of de koper. Hoe vind je dit nou? Echt waar, ik heb zin, ik, ik kijk wel uit jongen, de volgende keer tegen mijn moeder zeg smurf. Oh, Nee, Ik ook, misschien. Uh, mijn klets! Ik klap mijn bek straks, hè? Hey Rob, uh, ja? jij, als je uit de bak wil blijven, hè, dan, blijf je wel overal, dan, dan zorg je ervoor dat je in ieder geval niet met je kop op internet komt. Nee. Nou, deze denkt er anders over. Terug naar de cel door blunder op Facebook. Wie uit de handen van het gerecht wil blijven, blijft ook beter weg van sociale netwerksites. De Amerikaan Louis uh, Croser, wat een naam weer, lapte deze wijsheid aan zijn laars en uh, mag zijn status van voortvluchtige wijzen, wijzen in gearresteerd. 12 jaar lang wist de 47-jarige Korsen uit handel te blijven van het gerecht. Nadat hij in 1998 onvoorwaardelijk vrij was gelaten en sindsdien geen teken van leven meer vertoonde, was de man grof wild voor de politie. Hij werd destijds gearresteerd wegens verboden wapenbezit en het uiten van terroristische bedreigingen. En medewerkers van het gerecht, die speurden naar voor het vluchten, vonden de man tot hun eigen verbazing terug op het sociaal netwerksite Facebook. Nou vertelde Crozer vrijheid over de dingen die hem bezighielden. Zo zette hij in zijn status onder meer dat het, dat het zo koud was dat de waterlijn van zijn woning was bevroren. En dat hij dolgelukkig was nadat hij 600 dollar had gewonnen in een spel van de loterij. De man viel door de man toen hij, antwo hij antwoordde op de vraag van een viertelde vriend die vroeg waar hij woonde. Cutbank, antwo antwoordde Crush. Wat voor de politie het signaal betekende om in dat stadje in de buurt van de Canadese grens... Afbeelding van de man uit te delen, al werd snel Cors herkend en kreeg de politie te horen dat de 47-jarige voorvrucht zich op dat moment in een plaatselijk casino bevond. Leuk. Ja. Hoe slim ben je dan? Niet slim. Echt waar? Als ik. Nee, serieus, je wordt gezocht, dan en het maakt het niet uit na tien jaar. Als jij dan nog steeds niet gevonden bent, dan moet je happy zijn. Dan ga je toch niet met je kop op Facebook rondhangen? <laughs> Vind ik? Of hij dacht, Hé, hey, ze zoeken me niet meer. Ja. Tee, die blijven je zoeken. Nou, ah, weet je niet. Weet je niet. Tuig. Tuig van de regel. Tuig. Ah, ja, ik weet niet. Ik vind, ik vind het uh, wel de meest. Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh... Apart, apart. Ja, apart ja. En ook wel typische plek om rond te hangen in het casino. Ja, maar sowieso dat je op Facebook gaat met je kop als je weet. Uh, van... Wordt gezocht. Dan ga je nog eens even haar fijn vertellen wat je allemaal doet. Natuurlijk. Ja, Sommige mensen die, die vinden het leuk. Nou, is natuurlijk, het is leuk als je, als je weet dat je onschuldig bent, en je bent ook onschuldig, maar als jij in de bak hebt gezeten en je wordt nog steeds gezocht, weet ja. ik, uh, dat zou ik niet in, uh, echt waar. Dan zou ik ergens in, in zo'n schuilkeldertje gaan zitten. Dat is ook niet leuk. Maar, ook... In België zou ik er gaan zitten. Ja, in een uh, schuilkelder. Uh, <trisen> die troe uh. Ja, <trisen> ja. <laughs> heb ik nog een paar achtergelaten. ik ga naar Zwitserland toe, Fritzel die heeft ook nog wel eentje. keer. Oh ja, 25, dat was 25 jaar goed geconserveerd. En ze weten wel allemaal hoe het moet hè, tegenwoordig. Dat dan weer wel. Laatst was er weer een uh, twee dooien in Aijmu. Ja. Zo, twee dooien in Amuiden. Heeft oh. Oh, eerst een vriendin vermoord? Die jongen heeft eerst zijn vriendin vermoord. En toen is hij zelf naar beneden gesprongen. Volgens mij hebben we een dubbel nummer op. Nee, niet meer. Die is er al uit. Maar we gaan nu over met uh, Dennis goju. What we are. We zo komen zo bij jullie terug try as long as we can It took out kinkles, all the stuff, it's all the blame And I touched your face, I caught it my face, Mary Jane Remix. Go